Uur. We wel met het NWS-journaal. Rusland had in de dagen voor de MH17-ramp... meer invloed dan gedacht op de rebellen in Oost-Oekraïne... die het vliegtuig zouden hebben neergeschoten. Het Joint Investigation Team dat de ramp onderzoekt... zegt dat de Russische Veiligheidsdienst dagelijks contact had met de rebellen. Uit telefoongesprekken zou blijken dat ze overlegden... over bestuurlijke, financiële en militaire zaken... Het onderzoeksteam heeft een nieuwe getuigenoproep gedaan. Het JIT wil weten wie de opdracht gaf voor het afvuren van de raket... waarmee de MH17 werd neergehaald. De man die vorig jaar de man van 19 doodschoot... die bekend stond als rapper Bolle, moet 12 jaar de cel in. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de schutter voor doodslag en niet voor moord... omdat niet vaststaat dat de man van plan was om Bolle, die Gondilio Lowland heette, te doden... De twee waren vroeger bevriend. Het is onbekend wat het motief van de dader was. Een 48-jarige vrouw in Alkmaar die gisteren werd neergeschoten door de politie is overleden. Ze was gisterochtend auto's en ramen aan het vernielen. Toen agenten aankwamen liep ze op hen af met een mes en hamer. Daarop werd ze neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Volgens buurtbewoners veroorzaakte de vrouw al jaren overlast. Een van de twee schilderijen van Vincent van Gogh die zijn geveild in New York... is gekocht door twee Nederlandse musea. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Drents Museum in Assen... betaalden samen bijna 3 miljoen euro voor het werk Onkruid Verbrandende Boer. Het schilderij is om de beurt in de musea te zien. Van Gogh maakte het werk toen hij in 1883 een paar maanden in Drenthe verbleef... Het andere werk van Van Gogh dat in New York werd geveild... is een doek van wandelende mensen in een park in Parijs. Dat leverde bijna 9 miljoen euro op. Het weer overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten soms wat regen. In het noorden ook nu en dan zon. Het is vandaag ongeveer 7 graden. Morgen grotendeels bewolkt, maar weer vrijwel overal droog. En opnieuw 7 graden. Dit was het NWS Journaal.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 the stage it gives me oh don't let bad echoes get you down the bad echoes get you down got the leading voice that's a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 de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps tout le temps moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas toutes de ces choses-là ne me regardent pas et pourtant et pourtant je chante, je chante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 Ja, dat waren de poppies uit de jaren 71 was dat, uh. Hennessy. Dat is een tijd geleden, hè? 71 jaar. Toen was ik er dan niet. Nee, ik, ik ook nog niet. Nee, <laughs> nee dat... Uh, nee, nee, nee, nee. In ieder geval, u luistert naar de tweede uur van Zandvoort Lunch... hier op de Zandvoortse Eter. We gaan uh, langzaam op naar de ondernemerschala 2019... die vanaf 7 uur hier op ZFM uitgezonden gaat worden. Eerst in vorm van een voorbeschouwing. Dan natuurlijk de live prijsuitreiking. En dan de nabeschouwing met de winnaars natuurlijk hier op ZFM Zandvoort. Wilt u kans maken op de... Christmas Castle Fair, uh. Kaartjes, dat is een, een kerstmisver bij Bekenstein. De landgoed Bekenstein. Heel leuk en sfeervol. Dan kan u kans maken erop. Bel gewoon 023 573 0393. En de eerste beller wint die mooie prijs. In ieder geval dit is het tweede uur van Zandvoort Lunch, Hier op de Zandvoortse Eter. En zometeen praten we verder met Hennessy En nog een kleine mededeling op internet stond. Dat Frank en Rogier vandaag aan de telefoon zouden komen. Aan het, uh, hier op de radio van Paleis voor een prikkie. Maar dat... Uh, interview gaat denk ik niet door, want de heren die uh, hebben niet meer gereageerd op, uh, op de oproep tussen. Uh, dat houdt uh, op en dan hopen we dat het volgende week is en anders uh, ooit nog een keertje. In ieder geval, we gaan luisteren naar muziek en dat doen we met de Golden Earring. song.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 Sang he a same song De Golden Earring hier op in Zandvoort. En uh, ja, altijd de lekkerste muziek hoor je hier bij Zandvoort Lungs. En nog steeds hier gezellig in de studio, Hennis Yeah. Wat is jouw muziekkeuze eigenlijk? Uh, het, hetzelfde wat je maakt? Of heb je ook andere keuzes waar je van houdt van, ja, uh, qua natuurlijk. muziek? Natuurlijk, mijn eigen muziek is het beste. <laughs> nee, maar ik, ik hou van alle muziek, hoor. Ja? Ja. Niet alleen reggae of dancehall, maar alles wel. Ja? Jawel. Dus uh, een Nederlandse stamper kan er ook nog wat tussen? Ja, af en toe. Af en Als toe. Niet hele dag Als er een... Uh, <laughs> Als er een Hennessy op is. Ja, precies. <laughs> Dat is een mooi. Ja. Dus, uh, ja, want uh, ja, je, komt, uh, je komt uit Friesland. Ja, klopt. Hoe, hoe wordt jouw muziek... Want daar, daar houden ze ook wel van brede soorten muziek... maar daar is ook best wel veel andere soort muziek. Ja. Maar hoe, hoe, hoe ontvangen ze het daar? Ja, ze vinden het heel mooi. Ja? Ja. ja. Het is uh, anders. Sowieso in Nederland is het... Uh... Zo is, is de muziek zo... anders. Ja. ja. Daarom. Dus dat, uh, dat vinden ze juist wel leuk. Ja, want het is juist Speciaal. leuk als er ook een keertje even, uh, totaal iets anders wordt uitgebracht. Je hebt wel eens uh, inderdaad van die stromen qua muziek. Mm -hmm. Dat er achter elkaar hetzelfde muziek is. En dan is er weer even wat nieuws. Ja. En dan wordt dat in een tijdje opgepakt. Ja, ja. Nee, dit is uh, tijdloze muziek uh, wat ik maak. Ja. <laughs> Gaan we gewoon wel lekker luisteren. Ja. Ik heb er weer eentje klaar staan. Nou, leuk. We come to Hot It Up! We love fire, fire, fire, innocent, wild! We hype them up, damn girl, girl with no hype. We are style them up, damn girl, girl with no style. We are wise them up, damn girl, girl with no mind. We set the trend for them, girl, girl with no trend, damn girl. Me a hype, I'm up. Up. damn girl, girl with no hype Me a style, up. damn girl, girl with no style Me a wise, damn, up. damn girl, girl with no mind Me a trend trendy, damn girl, girl with no trend Damn girl to be like, dress like, fire, flex like, like Hennessy, roll like, fire, drive like, Hennessy, smoke like, fire, like, like, like them girl, nah look a girl, look a man, make a future plan, got me done, don't care what you say, fire blaze night and day, can't cook, can't done, better run, Dom girl, dom girl, me be a girl. high Them, yeah, yeah, with a height. We are styled them up, them, girl, girl with a no style. We no are wise, them up, them, yeah, yeah, with a height. We are set the trend for them, girl, girl with no trend. Them, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, No style, me a wise them up, them girl, girl with no mind, We accept the trend, me them girl, Mea. girl with no trend. Damn girl Every day them I watch her How me look What me do Miss a girl that guide me Still them hate and a envy Them girl Get a life Be a wife Live upright, Give thanks and praise To the most high Forgive your life Stop copycat Get your own style But you can do that Damn girl They wanna be like Dress like fire, Flex like Roll like fire, Drive like MSC. Ja, Hennessy Faya hier op ZFM Zandvoort. Hennessy, um, waar luisteren we nu naar? Welk nummer? Uh, hype them up, them girl. En kan je mij vertellen waar dat liedje over ging? Nou, het gaat over uh, ja, meiden die, uh, die je kopiëren, zeg maar. Hè? Dus uh, ja, hype them up. Lekker kopieerapparaat. Dus, uh, <laughs> ja, iedereen heeft dat wel. Uh, mannen hebben dat ook wel, denk ik. Hè? Dus, nee, dat denk ik ook wel. Als de ene ja. een oorbel neemt, heeft de andere een oorbel. Ja. En een snor of een baard of wat er ook. Precies, Toch? daar gaat het over. Ja. Uh, mm -hmm. ja, Hype them up. Them up. Dat was uh, in ieder geval. We gaan zo meteen zeker nog muziek uh, horen van jou hier op de radio. Even wat anders uh, Komende Of eigenlijk vandaag is dat zover. Want dan uh, ja, bestaat uh, de, de, ja, de 40-jarige Band The Furies. Die komen optreden hier in Zandvoort in Theater De Krocht. De legendarische groep. Muzikanten. Die gaan weer de oudste en de bekendste folkmuziek hier. Uh, nou, folkmuziek uit Ierland hier in Zandvoort uh, spelen vanavond in Theater de Krocht. Wilt u daarbij zijn? Dat kan. De kaartjes kosten 21,25 en zijn te koop aan de kassa bij Theater de Krocht. Dus uh, dat was eventjes een, een berichtje tussendoor. En wij gaan luisteren ook weer naar muziek hier op ZFM Zandvoort. Jeroen van der Bouw hier bij Zandvoort Nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen? Hoef jij iets graag? En zeg ik Ja, ik dacht, ik ga Hans Wassenaar even nadoen. Want uh, die deed ook plotseling uh, zo'n uh, danceplaat hier op uh, de Zandvoort Lunch. En ik dacht, ik uh, ga het gewoon even uh, nadoen. Uh, uh, Hennessy, Fire nog steeds in de studio. Hennessy, ik, uh, ik volg jou natuurlijk op Facebook, op NO Instagram. Het, uh, je, je straalt iets internationaals uit. Ja, vind je? Ja. Um, wordt dat ook zo opgepakt? Of vind ik dat alleen? Ja, dat is ook zo. Ja. ja. Ik ben wel uh, internationaal. Het wordt wel overal gedraaid ook. Ja. Dus, uh, en uh, treed je dan ook internationaal op? Dat ook. Dat ja. ook. In welke landen allemaal? In Duitsland, in Engeland, in uh, Jamaica. Dus, uh, ja. Dus uh, daar Ik ben boeken wel ook boeken, meer boeken zie je gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt een uh, hit in je map zitten nu? Ja, meerdere. Er gaat, er gaat wel wat gebeuren. Ja, sowieso. Dus over een tijdje kan ik zeggen... ik heb een wereldster in, in de studio gehad. Ja, natuurlijk. Dus we gaan zo meteen een foto plaatsen. Zie. We gaan gewoon zo meteen een fotootje plaatsen op Instagram. Ja, leuk. En, uh, en dan, en dan uh, gaan jouw volgers ook naar mijn volgers. Ja, toch. <laughs> nee, maar er ook de volgers. Uh, dat valt me ook op. Best wel veel volgers heb je. Ja, ja. Ben je er ook elke dag mee bezig met, uh, met Facebook en Instagram en zo? Social media? Ja, niet altijd, maar uh, wel veel natuurlijk. Ja. Het is wel belangrijk geworden ja, hè, in het leven. ik ben wel uh, met de fans uh, bezig. Twaalf jaar geleden toen je begon, uh, had je hives... Hives, ja. <laughs> dan, dan, dan moest je daar jezelf promoten met een krabbeltje. Ja, ja. Dat deed ik niet eens. Nee, het is niet op echt. Hives. Had je MySpace? Ja, oh ja, dat had je ook nog inderdaad. MySpace, MSN. Ja. ja. Dat is lang geleden. Heel erg lang geleden. Ja. Dus uh, nee. Zometeen draaien we zeker nog even een plaatje van je, want dat uh, is natuurlijk belangrijk op de radio, hè? Ja, sowieso. En uh, wij gaan even andere muziek draaien. En zometeen zijn we bij jullie terug. Wilt u ook een plaat aanvragen? Dat kan hè. Bel gewoon 023 573 0393. Niet dat u gaat bellen hoor. Dat uh, geloof ik niet. Maar u kan ook kaartjes nog krijgen. Dus als u belt geef ik u ook meteen de kaartje weg. En u mag een plaatje aanvragen. Dus dat zou leuk zijn. Kent u deze nog? Nog? Nog? Ik wel. Roberto en de Chiquetti en de Scooters. Hier op ZFM en Zandvoort. I saved the day.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 CTD hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. We gaan even de agenda met u doornemen, in ieder geval er is genoeg te doen komend, komende dagen. In ieder geval morgen is er is een genootschapsavond in theater De Krocht uh, de, over de KRNM en dat begint om half acht. Dan hebben we ook aankomende zondag natuurlijk de intocht van Sinterklaas die bij uh, aan de zee uh, aankomt natuurlijk uh, door de KRM boot Als de weer het een beetje mee zit. En anders uh, vinden ze altijd wel een andere oplossing. In uh, Apeldoorn komt hij aan met een stoomtrein en hier komt hij dan aan met een paard of iets anders. In ieder geval dan lossen ze dat netjes op. Maar uh, in ieder geval we gaan er nu nog vanuit dat hij met de boot aankomt. Uh, in ieder geval wordt mooi, komt hij aan uit de zee en dan komt hij aan op het strand van Zandvoort. Na de intocht hebben we ook het Sinterklaas spektakel in het Theater de Krog. Of de, de Theater Krog hoor, hoor je mij. In uh, de Korverhal. En um, ja, of die uit is verkocht weet ik niet heel we hebben ook aankomende zondag Classic Concerts in het, um, in het protestantse kerk. En de inter, uh, de, uh, in ieder geval het begint om drie uur. Dan hebben we op 21 uh, november hebben we de donderdag live uh, bij uh, het Wapen van Zandvoort vanaf vijf uur. In ieder geval dat is live muziek en uh, daar komt een uh, hele leuke, leuke bandje. Uh, dan hebben we 22 november, of vrijdag, hebben we kinderdisco uh, in Pluspunt. Dat om 7 uur begint en uh, aan, Pluspunt is natuurlijk aan het Vlemingplein uh, gevestigd. En kaartjes zijn nu al te koop bij de kassa van Pluspunt voor 3 euro, inclusief wat lekkers en uh, wat drinken. Uh, dan hebben we op 5 december we nog Sinterklaas bingo bij uh, het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur, waar iedereen van harte welkom is. Dus er is genoeg te doen in ons mooie dorpje Zandvoort. Bent u nou ook uh, ondernemer en denkt u van: Goh, ik heb wat meer reclame nodig? Dat kan ook bij hier, bij de omroep. Via radio en televisie zijn er diverse mogelijkheden. Heeft u interesse, ga dan naar uh, of een e-mailtje sturen naar sales. en dan helpen we u graag verder aan een leuk reclamestukje hier op de Zandvoortse Eter. of natuurlijk um, ja, op de Tekst TV. We gaan luisteren, Steven heaven, say hell. Hier op ZFM's antwoord van Miss Montreal. Miss Montreal hier op ZFM, Zandvoort met uh, Say Heaven, Say Hell hier op ZFM. En dat was uh, de titelsong van Utopia. En um, Hennessy, ga je vanavond ook uh, naar Net 5 kijken eigenlijk? Mm, ik weet het eigenlijk niet. Je weet ook niet wat er is, hè? Nee. nee. Er zijn in ieder geval naakte mannen te zien vanaf half negen. Oh, Want uh, bekend Nederland gaat strijden tegen teelbalkanker. Ah. En dat is een speciale televisieprogramma die, waar ze aandacht uh, vragen voor uh, die ziekte, kanker. En ja. dat is heel erg, uh, natuurlijk uh, heel erg heftig dat ze dat gaan doen. Ja. Maar het schijnt toch wel een van de. Ja, de, de de minst gecontroleerde ziekte zijn in Nederland. In ieder geval wat daar niet op wordt gelet. En daardoor gaan bekend Nederland, waaronder Nick en, of Simon van Nick en Simon. En uh, Sander Landgraaf van Radio 5 terug gaan, uh, gaan strippen op de televisie. Oh jee. Dus ik uh, ben benieuwd. Dat zou uh, het SBS en uh, RTL of uh, SBS en het 5 uh, hoop kijkcijfers uh, gaan uh, geven. Ja, dat denk ik ook wel. <laughs> en in ieder geval over uh, ja, Nick van Nick en Simon gesproken. Ik heb ze klaarstaan. Nick en Simon, hier op ZFM, De Soldaat. Tijd geleden. We hebben uitgezonden door Nederland, naar het verre land.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 de Euro Breakdown, hier op ZFM Transport En Hennessy Faya hier nog steeds in de studio. Ja. Yeah. Vond je het een beetje leuk? Ja, yeah, hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. We zijn in ieder geval, uh, in ieder geval weer lekker twee uur. Die zijn snel voorbij gegaan. Ja, gaat veel zo snel, hè? Ja, eigenlijk wel. Wow, we moeten eigenlijk nog een, een derde uur eraan vastplakken. Ja, kunnen we dat niet doen? Nee. De programmering gaat gewoon weer verder, hè? Ah, dus, uh, helaas. Ja, Helaas. volgende hey. keer. Hey, uh, voor de mensen die uh, je muziek en je bezigheden willen volgen... waar kunnen ze terecht? Ja, op Instagram, Facebook, YouTube. En, uh, overal. Hoe, uh, Soundcloud. Spel je naam even. Zeg maar als je... Waar ze moeten zoeken? Dus Hennessy, H-E-N-N-E-S-S-Y, Fire. F-Y-A-H. Fire. Fire. fire. Lekker vurig. Vurig, ja. Dus zo. Nee, helemaal goed. De mensen kunnen je daar nu voor volgen. Wij gaan het ook zeker even delen in je videoclip. Want daar zullen de mensen ook wel benieuwd naar zijn. Ja. En ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Ja, jij ook bedankt, Roy. Dat was en, hartstikke gezellig. En wij gaan even luisteren nog naar een plaat van jou. Nou, hartstikke leuk. En Top. dan kom ik zo meteen nog heel even terug bij de luisteraar. En dan uh, ga ik ook afscheid nemen van deze uitzending van vandaag. Hot it up. King man want a piece of my body. Yeah. With another man. Slap it up. it it up. Hot it up. Anything you want, bedroom lioness Ready for action Give it up, pure satisfaction Fly, go a moon Venus, Jupiter, make a sea star A king man, me Surrender Sweet loving undercover Nobody need to know Hat it up, now Hat it up, Hat it up, back it up, it up. Me a it up, wrap it up Hat it up, yeah, love me up, lock me up Hat it up, Hat it up So when you say, back it up Me like all your back it up Kiki to me like oh you're cocky to rock it up me like oh you're a kid oh me like Rock it up Well baby girl The body boy you got you Make me keep looking Man carry on and me House so show you How to ride the rhythm Make your feet so good And make your fly off Like a pigeon. I said berry So, you're so said, yeah, be a your bats up Me slept Baby I easy winning Natural juice man I drink up some man, I don't like Scotty Pippin No girl gas sit down And chat But berries burn him And already no She love me Love me style Because me wicked And wicked And wild Me love me Love but style Because she give me The wickedest wine Hat it up Now hat it up Hat it up Back it up Me a rough it up Rough it up Hat it up Yeah love me up Lock me, hat it up, I am. I am. hat it up. So when you, you say back it up, me like all your back it up, cock it up, me like all your cock it up, rock it up, me like all your rocky it up, me like all your rocky it up. Hat it up, king man want a piece of my body yeah. with another man. Him and I share. Lock me up, dash with the key.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 Sweet loving undercover. Nobody hey, need to no. know. Hey, hat it hey, no. hey, hey, hey. hey. up, now hat it up, hey. hat it up. Back it up, me a rock it up, rock it up. Heat it up, yeah, lock me up, lock me up. Hat it up, hat it up. So when you say back it up, me like call your back it up. Cock it up, me like all your cock it up. Rock it up, me like all your rock it up. Me like all your rock it up. Ja, daar zijn we weer. En dat is natuurlijk de deuntje dat, uh, ja, van de ondernemersgala. En uh, we gaan even naar de telefoonlijn, want we, hebben... we zijn uh, bij uh, C-Optiek. Als het goed is. Ja, dat is goed. Ja, daar ben je. Yes, Dag hey, Dolly. Ik ben, uh... ik ben Michel. Dag Michel. Ben, ook... ben ik al live in de uitzending? Jij bent live in de uitzending. Nou, vra vraag maar, wat wil je weten? Nou ja, je bent als ondernemer van het jaar genomineerd. En uh, hoe heb je in ieder geval die nominatie al ervaren? Nou, op zich vind ik het zo, we zitten hier natuurlijk al 16 jaar in Zandvoort. En ik vind het toch wel eens een keer leuk dat het nu is gebeurd. En dat het ook, ja, ik, vind, ik voel me best wel vereerd. Ja, want uh, wat heb je afgelopen weken allemaal meegemaakt met die nominatie? Nou, op zich de klanten die hier dan in de winkel komen die zeggen oh, ik ga je stemmen. Of dat ze alleen deur even open doen en hun kop naar binnen doen. En dat ze zeggen ik heb op je gestemd hoor. Dat, dat, dat vind ik alleen al heel erg leuk. Dus er is best wel veel aandacht voor. Dus uh, geweldig gewoon. En uh, wat, uh, wat zijn de reacties uh, van dat je nu genomineerd bent? Nou, daar, daar, ja, daar heb ik eigenlijk niks over gehoord eigenlijk. Alleen al van. Ja, gewoon van de reacties van de mensen van, ik vind het wel heel erg leuk voor je. Maar, maar niet echt dat het nu pas is of wat dan nou ook. Nee, we hebben altijd gewoon ons ding gedaan. En dat het nu eenmaal zo ver is, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Is je smoking uh, al uh, gestoomd en wel in de... Uh, heb, je, heb je die al klaar liggen? Nou ja, je kan me natuurlijk niet, nu niet zien, maar ik heb al wel een jasje aan. En er komt straks nog wel een chaletje over, dus dat, dat komt wel goed. Dus uh, je bent er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. En hij heeft z'n zondagse bril op. Zondagse bril op? <laughs> ja. Wat, uh, wat maakt jouw, uh, ja, jouw optiek uh, zo specialer dan de anderen in Nederland? Ik, ik denk eigenlijk de, de service en de garantie die we eigenlijk al jaren zo voeren. En uh, ja, dan ga je eenmaal verhuizen. Ja, en dan uh, krijg je natuurlijk uh, dit soort dingen allemaal... Uh. Dus ja, ik denk gewoon de service en garantie wat ervoor zorgt dat we nu uh, genomineerd zijn. Nou, Michel, heel erg bedankt in ieder geval dat je nog even in de uitzending op het laatste moment was, bent geweest. Wij we wensen Graag. je heel veel succes Dank vanavond. En uh, we gaan duimen. Doe dat, allemaal. En, uh, en, en lopen vanavond even langs bij onze mobiele studio natuurlijk. Dat gaan we doen. Oké, okay, tot, tot vanavond. vanavond. Hoi, hoi. Doei. En dat was uh, Michel van... Uh, Zie optiek hier op de radio. En uh, daarmee betekent het ook uh, dat de telefoonlijnen het weer doen. En wilt u die kaarten nou nog winnen? 023 573 0393. Want de telefoon deed het net gewoon niet. En daardoor waren we gewoon niet bereikbaar. Dus daarom hebben we die kaarten niet weg kunnen geven. En uh, wij sluiten af met onze eindtune Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vanaf 7 uur zijn wij vanavond weer hier op de radio. Met, uh, ja, met... Uh, met een Ondernemerschala. Dus uh, blijf lekker luisteren. Om 7 uur zijn we er weer vanaf de haven van Zandvoort. Met live uh, het evenement. Ik zeg proost en tot volgende week, donderdag. Hier bij Zettig Zandvoort. Doei doei! 023-573-0393, de kaartjes. Je mag helemaal niets meer. Niet dus en niet zo. En als je dat wel doet, dan roepen ze ho. Je mag nergens meer op.